Ah ja, een, een, een vraag die dat jij misschien kan oplossen. En, eh, het Internationaal Monetair Fonds publiceert ieder jaar zijn World Economic Outlook. En daar staat ook zo'n grafiek in, maar die gaat met previsies tot 2020. Maar die is een pdf. Okay. Met geen enkel middel krijg je die grafiek oplossen. Gewoon fattel aanpakken, dan drinken, ja, op de screen. Of, of wat wil je, of ze ja. doen dat dan, hè? Stel, stel gewoon drinken, ik zal je de dingen terugkennen. Nou, had ik hier, pak type IMF. Ja. World Outlook. World Outlook. 2015. 2015. Bij de PDF-file uh you need even growth short and long term factors download reports in engels france spain russia chinese spanish you yeah Ik een precies het dus Wel, Welke beginnen? probeer een keer rond de dertig. beginnen dertig. Deze ja, ja, ja. Oh. Bon, nee. Deze hier. Hier zie je, je ziet dat het altijd kleiner wordt. Dat ja. neemt af. Dat is een huntje. Het is die grafiek. Ja. Die moet even. Ja. Dan moet je bij gewoon een beetje groter maken. En dan. Green hmm. screen. Ja. Hallo. Hm. Hier is Jan. Ze moeten gaan verhuizen, dus komen mensen naar dat verhaal. Ik ben hier om te proberen een keel Moet je met Photoshop? Ik had zo'n plan om er gewoon een foto van te trekken. Met een camera? Met een camera. Dat kan ik doen, maar dan is de kwaliteit niet zo. Ja, Maar ik zou die grafiek willen zetten in plaats van die die er nu staat. En dan doe je gewoon een uh, En dan moet je automatisch dezelfde maat van je print screen. Dan doe je gewoon ctrl v dan moeten we dingen naar kijken, eh, uh, scelen. Ik knip het eruit. Tot hier dan. Ja. Ja, het is niet eruit. Tot het. Ja. Zij er wel foto. Да, какой они. У нас все золото. Да, да, Да, вот Uh, tabel. Normaal moet dat nul zijn, hè? Maar omdat we niet alle landen van de wereld erin zetten, maar de uh, grootste wereldspelers, krijg je die zwarte lijn. Maar normaal moest je alle landen van de wereld erin zetten. Ja, dan heb je die nul lijn natuurlijk. Hè. Dat is je op internet. Stuur mij die app in die foto? Ja. Stuur het door naar mijn e mailadres politiek treden.